Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is steeds meer bekend over het zinken van een Russisch oorlogsschip. Volgens een onafhankelijke Russische krant zijn 40 bemanningsleden omgekomen. En op social media gaan voor het eerst de beelden rond van de Moskwa. Dat gigantische schip zonk vorige week. Volgens Oekraïne werd het geraakt door hun raketten. Rusland zegt dat het anders zit. Volgens hen ontplofte er aan boord kogels en explosieven. Op de beelden is nu te zien dat er een Rook was en het schip kantelde. Er komt vrijdag meer duidelijkheid over wat er aan de hand is bij D66. Dat zegt de partij zelf. Afgelopen weekend stond in de Volkskrant een groot artikel over Frans van Drimmelen... ...dat partijlid zou een vrouwelijke medewerker hebben gechanteerd, bedreigd en gestalkt. Ook stond erin dat de partijtop van D66 een rapport daarover geheim hield. Van de 22 mensen die gisteren werden opgepakt rond de bekerfinale zit er nog eentje vast. Het gaat om iemand die ervan wordt verdacht dat hij drugs bij zich had. De rest werd opgepakt vanwege het gooien van vuurwerk. De bekerfinale ging tussen Ajax en PSV. De club uit Eindhoven won met 2-1 en dat werd goed gevierd door deze supporter. Ja, de eerste helft was echt moeilijk, maar de tweede helft begin was echt legendarisch. We waren echt de meest legendarische team van nog meeste ooit. Ja, het is een prachtig paasweekend met zon en vandaag voor veel mensen nog een extra dagje vrij. En daar wordt lekker van genoten. Op de Veluwe bijvoorbeeld wordt veel gewandeld. Eerst even beginnen met een, met een lunch en uh, ja. Ja, dan even een paar pasjes maken hier. Wij komen zelf uit Groningen en uh, een andere deel van de familie uit Eindhoven. Dus we hebben hier elkaar in de binnen een beetje getroffen. En ook in de stad is het druk. Wij zijn vandaag lekker een dagje weg. Het is mooi weer, dus we gaan naar het Rijksmuseum vandaag. Het wordt waarschijnlijk ook druk in de horeca, bij woonboulevards en toeristische plekken. In de Keukenhof bijvoorbeeld, daar zijn alle kaarten al uitverkocht. Het weer, een lekker zonnetje vandaag. In de middag komt er wat bewolking. Het wordt 16 graden op de Wadden en 21 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald van de ANWB. Op de N9 van Den Helder naar Alkmaar staat file tussen Schorl en de Afrit Egmond, 6 kilometer met 20 minuten vertraging. En 208 Haarlem richting Sassenheim bij Lisse, 2 kilometer. En daar is de vertraging een half uur. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de herhaling van Rainbow Radio Zandvoort. My dear, dear friends, let the party begin. Rainbow, Rainbow Radio Zandvoort. ZFM. trends voor optimaal ZFM. fm zijn we dan weer, eindelijk weer eens de eerste maandag van de maand... Uh, Rainbow Radio Zandvoort. Het uh, nummer You Make Me Feel als openingnummer... voor uh, warming up voor de aankomende theatervoorstelling... Queen of the Disco over het leven van Sylvester... door theatergroep Ride right About Now Inc. Uh, ja, dat, dat, dat woord, uh, de première is 2 april. En uh, ja, als je er meer van wil weten, gewoon even googlen naar Queen of the Disco. Dus dat lijkt me een heel ja, gezellige. Mo mooie opening van het ja, programma. Toch? Ja. Ja, ja, Zeker. En uh, wat we verder natuurlijk hebben gezien de afgelopen maanden, uh, bespreken we even in de actualiteiten. Uh, we presenteren vandaag trouwens met z'n drieën. Dat is even ja, anders dan leuk. Ja, dat is dan, wel leuk. Uh, ja, ja, of niet leuk. De reden is niet leuk. Want nee. Ronald heeft corona, dus uh, die Precies kan er niet shit, bij he? zijn. Ja. Maar het is wel gezellig om met z'n drieën hier uh, te presenteren. Dus, uh, Mirko is erbij yes. als presentator, Jelmer en ikzelf dan. En, uh, Super. Ja, we gaan er het beste van maken. We gaan er het beste van maken, ja. zeker. En uh, waar ook het beste van wordt gemaakt is de komende editie van de Pride. En de kick-off daarvan de, die vond afgelopen maandag 21 maart plaats in het hdmz museum waar ook het thema My Gender My Pride verder werd toegelicht... en het conceptprogramma werd gepresenteerd. De start van de lente en daarmee in deze uitzending een beetje prikkelende liefdesnummers in met natuurlijk verzoekjes van onze te interviewen gasten die daar ook in voorbij komen. En wat hebben we nog meer gezien, Anja? Afgelopen nou wat, wat we dus zien is dat er heel veel onderzoek is in het algemeen. En, en dan met name onderzoek over de Canal Parade. Dus daar gaan we het over hebben. We hebben ook eh, iemand die nog bezig is met de interview. En we hebben een interview wat al geweest is. Dus dat is allemaal interessant. En we hebben een uh, interview met iemand uit, uh, van Roze-Zaanstad... Uh, over regenboogstaans, dat moet ik zeggen die uh, heeft ook uh, daar is ook een onderzoek geweest naar de acceptatie van LHBTI'ers in Zaandam wel mooi dus dat er zoveel ook... lokale initiatieven zijn tegenwoordig ja, ja precies, ja. dat is heel ja. leuk ja. dus uh, nou, daar gaan we het over hebben Hartstikke goed. En uh, ja, wat, de, wat de actualiteit betreft... want daar hebben we best wel wat van uh, deze keer. Via de website allouts.com... Nee, all is er internationaal aandacht voor het indienen... van het wetvoorstel tegen homoconversie. In Nederland dus. Het mo uh, mogelijk om een petitie te ondertekenen... waarbij we, uh, je kunt aangeven dat je achter deze wet staat. Tot nu toe hebben 11.653... Dat oh. was een paar dagen geleden, dus misschien zijn er nu wel meer... de petitie getekend. Het doel is om 15.000 uh, handtekeningen te krijgen. Dus als je vindt dat homoconversie verboden moet worden... ga dan naar de site allout.com en ja. teken de petitie. Nou, het is in ieder geval goed, denk ik, dat er nu ook in de Tweede Kamer... eindelijk uh, werk wordt gemaakt in de vorm van een wetvoorstel. Want het wordt al heel lang geroepen, maar uh, ja, nu uh, komt er ook echt iets. Absoluut. Dus uh, goed om dat uh, te zien. Ja, dan hebben we als volgende actualiteit het Mensenrechtencollege behandeld een zaak over een mogelijke transdiscriminatie in de zorg. Even kijken: het College voor de Rechten van de Mens in Utrecht heeft een klacht in behandeling genomen over discriminatie van transmensen in de zorg. De klacht heeft betrekking op een gynaecologische behandeling en werd ingediend door voorzitter Band Berghouwer van Transgendernetwerk Nederland. Berghouwer klopte al in 2017 bij een gynaecoloog aan met pijnklachten in de onderbuik. Vastgesteld werd dat er fysiek iets mis was met Berghauer uh, en werd en het werd behandeld met medicatie, maar daarbij werd verteld dat op lange termijn misschien operaties aan de baarmoeder of eierstokken nodig waren voor definitieve oplossing. Twee jaar later kreeg hij opnieuw klachten en trok hij aan de bel. Maar bij de tweede behandeling werd Berghouwer naar eigen zeggen niet serieus genomen. Hij werd niet lichamelijk onderzocht en in plaats daarvan door een arts doorverwezen naar een psycholoog van de genderkliniek van Amsterdam UMC, die een kliniek begeleidt met transpersonen bij een transitie. Sorry, het, het artikel is niet helemaal uh, soepel. Nee. <laughs> Even kijken. Maakt maar niet uit. Nee, dat, ja, ik heb het niet geschreven. Maar van het transitiedirect was vervolgens Bergen, volgens Bergenhauer op dat moment helemaal geen sprake meer. Het transitiedirect was met hem, uh, wat hem betreft, al voltooid. Bergenhauer werd zonder lichamelijk onderzoek door de arts naar huis gestuurd, maar onderzoek door de tweede arts wees later uit dat hij drie goedaardige tumoren in de buik had die de pijn veroorzaakten. Ik had precies geen last van mijn organen en had daarvoor ook geen zorg nodig. Ik wilde gewoon van mijn pijnklachten af, vertelt Berghauer. Maar ik zat bij de gynaecoloog in het hokje trans, dus moest het wel over transitiezaken gaan. Berghauer ervoer de behandeling als discriminerend. Volgens hem staat zijn klacht niet op zich. De Belangafrediging Transgender Netwerk Nederland vroeg trans mensen naar hun ervaringen met de zorg. Tientallen gaven aan wel eens discriminatie in de zorg te hebben ervaren. Berghauer, een huisarts die geen bloed... Uh, Wacht, een huisarts die zich geen route kunnen plikken omdat hij het translichamen niet begrijpt. Daar draait mijn maag van om. Berga, Berghouwer vervolgt. We hoorden ook vaak terug dat mensen werden weggezet met uh, klachten die zogenaamd psychisch zouden zijn. Maar die achteraf met spoed medisch behandeld moeten worden. Cijfers van het Europees Bureau voor de Grondrechten laten eenzelfde trend zien tegenover het agentschap van de EU. Gaf zo'n 30% van de transpersonen in 2019 aan zich het voorbije jaar gediscrimineerd hebben gevoeld in de zorg. Ongelijk behandeld. Berghouwer diende de eerste klacht in bij het ziekenhuis... maar werd volgens hem niet goed afgehandeld. Daarop start hij een procedure bij de college voor de rechten van de mens. Advocaat Marik Pannekoek staat hem rodeo bij en schat de zaak kansrijk in. Voor Pannenkoek staat vast dat er sprake is van ongelijke behandeling. Wat ons betreft bij Berghouwer is, is Berghouwer ongelijk behandeld als transman... ten opzichte van een cisgender vrouw, niet transgender. Een transgender, kan, uh, een transgender man kan net als een cisvrouw last krijgen van zijn eierstokken en baarmoeder... als hij erover een pijnklacht neerlegt bij de behandel, behandelend arts. Moet deze arts hem niet zonder lichamelijk onderzoek... doorverwijzen naar een psycholoog? Het college van de rechten van de mens... beslist niet over schadevergoedingen, maar dat is dan ook niet waar... Bergwauer op hoopt. Hij wil dat er meer bewustwording komt onder medische specialisten. Eind april verwacht hij de uitspraak. We houden u op de hoogte. Heel goed. Ja. Nou, hartstikke goed. En uh, verder is nog uh, meer goed nieuws uh, uit de Tweede Kamer. We begonnen natuurlijk al even uh, de, over die... Uh, uh, waar begon we nou net mee? Uit de Tweede Kamer? <laughs> uit de Tweede Kamer was de wet voor... Uh, uh, hoe heet dat? Uh, homo-conversie. Uh, oh, homo homo-conversie. Ja, homo -conversie, zeker. Hoe kan ik ja. die nou vergeten? <laughs> um, maar verder stemt uh, de afgelopen maand de Tweede Kamer ook in... voor verankering van de lgbti rechten in onze grondwet. Geweldig nieuws. Namelijk een ruime twee derde meerderheid van de Tweede Kamer... Uh, zei ja voor een grondwetswijziging... waarin discriminatie op basis van seksuele gerichtheid of handicap... Uh, Wordt verboden per grondwet. En uh, dat is een uh, belangrijke toevoeging uh, aan die wet, omdat dat niet zo expliciet nu uh, benoemd uh, was. Uh, VVD, D66, CDA, SP, P van de GroenLinks, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, Volt Ja, 21, Groep van Haga, Denk, Fractie Den Haan en de Boer-Burgerbeweging stemden voor, tegenstemde de PVV, Forum voor Democratie. En de SGP en twee partijen waren niet aanwezig. Ja, zo groot is onze. of zo divers is onze Tweede Kamer tegenwoordig. 123 Kamerleden stemden dus in totaal voor en 24 tegen. Uh, verankering van de LHBTI-mensenrechten in de grondwet is al een feit in landen als Zweden, Portugal, Malta en Zuid-Afrika. In ons land is dat nog niet het geval. Terwijl Nederland in 2001 bijvoorbeeld wel als eerste land ter wereld het huwelijk openstelde voor paren van gelijk geslacht. Het gebrek aan een grondwettelijke LGBTI-discriminatieverbod... is een van de redenen dat Nederland op de dertiende plaats in Europa bungelt... van landen waar LGBTI-mensenrechten goed geregeld zijn. Um, ja, het parlement uh, in Nederland behandelt het voorstel... om deze rechten te verankeren in artikel 1... Uh, van de grondwet momenteel voor de tweede keer. Een grondwetwijziging moet namelijk twee keer door de tweede... en de Senaat uh, en de Eerste Kamer worden aangenomen... De tweede keer met een tweederde meerderheid. En dat is nu dus gelukt voor de Tweede Kamer, maar dan moet het eerst nog even langs de Eerste Kamer. De, de Senaat, oftewel de Eerste Kamer, behandelt het voorstel waarschijnlijk later dit jaar nog. En uh, ja, nog even een klein stukje over de oorsprong. Het COC zet zich hier al ruim 20 jaar voor in. En verschillende uh, vertegenwoordigers van de drie politieke partijen die met dit voorstel kwamen, namelijk D66, GroenLinks en PvdA, kennen de afgelopen jaren ook al initiatiefnemers voor dit voorstel. Uh, ja. ja, en dan hebben we in Zandvoort ook nog. Uh, ja, nee, we blijven we... in de politiek ja. natuurlijk. Want uh, ja, de Regenboog-Sembus-akkoorden. De gemeenteraadverkiezingen zijn geweest... en we hebben in de regio een goed resultaat behaald... met de ondertekening van een regenboog-stembusakkoord. Op 23 februari heeft de overgrote meerderheid van de Haarlemse politiek, politieke partijen het stembus, regenboog-stembusakkoord eh, ondertekend. En op vrijdag 11 maart zijn er akkoorden ondertekend in de gemeenten Velsen en Zandvoort. In de gemeente Hamermeer is er wel contact geweest... maar is het helaas niet gelukt om aan te schuiven bij de debatten... COC Kermerland bedankt alle partijen die ondertekend hebben en steun ja. betuigden. We wensen hen succes met de invulling van het regenboogbeleid en de omzetting naar praktische invulling daarvan. Voor raad en daad kunnen de partijen altijd contact opnemen met de LHBTI aan Zee groep. maar ook aan alle andere COC's en uh, COC Kermerland natuurlijk in dit ja, geval. Zeker, maar hartstikke goed. Um, ik stel voor om nu lekker een, een uh, muziekje te gaan draaien. En dan gaan we naar, het naar, naar. Boys Town Boys? Yeah. Boys Gang inderdaad. Van yeah. wie? Can't take my eyes out of you. ZFM! ZFM! Een zee van muziek en een golf van informatie. ZFM. Was het nummer uh, Erasure A Little Respect? Ja. Dat hebben we net uh, gehoord. Lekkere uh, muziek hoor. En uh, ja, wat we eigenlijk nog, uh, uh, we gaan naar een interview nu. En dat interview is van uh, Donja. Ja. ja die, die moeten we nog even en, aan de lijn. En die, die, lijn, wordt, die uh, wordt nog bij, even gebeld, die... inderdaad. Uh, en uh, ik hoop dat we die snel uh, aan de telefoon krijgen. Um, ja, we hadden nog een paar dingen in de, in de, uh, in, in de actualiteit. Ja. Waaronder uh, bijvoorbeeld dus eigenlijk meer agenda. Een keiroze wandeling in uh, Amersfoort op okay. 10 april. Oh, dat is komende zondag al. Komende zondag al van 2 tot 5... En dat is, je kan lopen of fietsen uh, op zondag 10 april. Uh, je ontvangt de route en de consumptiebond voor een consumptiebond uh, door een mail te sturen naar info.keiroze.nl. En dan kan je uh, langs allerlei historische uh, LHBTIQ-plekken ja. in en om Amersfoort. En dan leer je wat meer over de kleurrijke geschiedenis van Amersfoort. Uh, begin, ze beginnen op het Hof en eindigen hier ook weer met een lekkere bol achteraf. Meelopen is helemaal gratis. Net als de consumpties in die onderweg worden aangeboden. Ja, nou mooi. Dat klinkt leuk. Ja? Die hebben we toch uh, even meegepakt. Die hebben we toch meegepakt. En als het goed is ja, hebben we dan nu aan de telefoon Donja van Heesik. Ja, hi. Hey Donja. Hi. Welkom in de uitzending. Leuk dat je erbij kan zijn. Ja. ja, mooi. Uh, Donja, ik begin meteen uh, met de eerste vraag. Wie ben jij? Dat is voor de luisteraars leuk. En uh, hoe ben jij gerelateerd aan de regenboogcommunity? Nou, ik uh, ben Donja. Ik uh, ben 27 jaar. En ik woon in Overveen. Vlak bij Zandvoort. <laughs> ja. Uh, ik weet al uh, sinds jonge leeftijd dat ik op vrouwen val. ik identificeer mezelf als lesbisch. Um, ik kwam al op mijn zestiende uit de kast. Maar het heeft alsnog wel lang geduurd voordat ik mijn uh, seksuele identiteit helemaal kon uh, accepteren. Uh, maar ik merk dat er sinds de laatste jaren steeds meer en betere representatie is van lesbische en queer vrouwen in de media. Uh, dat heeft mij wel heel erg geholpen in mijn zelfacceptatie. Dus ik kan nu wel echt met alle trots zeggen dat ik uh, deel uitmaak van de regenboog community. Mooi zo. Nou, dat is welkom hè. Ja, leuk. Ja. Zeg, we hebben je uitgenodigd omdat je voor het blad Zij en Zij werkt. Ja. Uh, uh, wat doe je bij Zij en Zij en, en, en wat is Zij en Zij uh, precies? Uh, nou, Zij en Zij is een online magazine, het is voor door en over LBTQ-vrouwen. Uh, waar je het laatste nieuws leest over alles wat maar te maken heeft met onze community. We hebben ook een uh, rubriek met persoonlijke verhalen. Het zijn hele uh, herkenbare verhalen die je nergens anders leest. We hebben ook een uh, archief, een encyclopedie met boeken, films, series en rolmodellen. Uh, verder we hebben we ook een agenda waar je kunt zien wat voor evenementen allemaal worden georganiseerd voor LBTQ vrouwen. Uh, je kunt ook je nieuwe liefde vinden op onze datingpagina. Uh, we hebben ook een maandelijkse horoscoop. Uh, van alles. <laughs> Mooi. En, en, en uh, wat doe jij precies uh, daar? Wat, uh, wat is jouw rol? Uh, ik, ik ben zelf een van de vaste redacteurs van VRC. Uh, ik doe vooral heel veel interviews met, met uh, bekende mensen... zoals uh, Thorne Fries en Hanne van Vliet. Ze zijn allebei bekend van Anne Plus. Uh, maar ook minder bekende mensen. Eigenlijk iedereen die iets heeft bijgedragen aan de representaties van LHBT Plus vrouwen... Uh, Wordt, ja, dat is wel een beetje de doelgroep. Uh, en die interviews gebruik ik dan als basis voor artikels. Maar ik schrijf ook vaak losse artikels over ja, hele uiteenlopende onderwerpen. Zoals uh, LAB-twistrechten, maar ook showbiz, film, series, podcast. Ja, van alles eigenlijk. Leuk, ja. ja. Heel goed. En uh, ja. nou, stel je, wordt, uh, je neemt een abonnement, wat, wat, wat kan je dan nou verwachten als uh, luisteraar, sturt? Uh, nou, we zijn uh, begonnen in uh, 1992 als een papieren magazine, maar we zijn vanaf 2018 overgegaan op een online magazine. Dus we gaan mee met de tijd. <laughs> yeah. um, en uh, nog steeds publiceren we ja, eigenlijk elke week heel veel nieuwe artikelen. Is eigenlijk elke dag wel iets nieuws. Uh, we versturen elk weekend een mailing met een overzichtje. Uh, we hebben ook hele leuke winacties regelmatig voor onze members. Waar we verschillende memberships voor aanbieden. Mm -hmm. Bijvoorbeeld speciaal om te daten, of alleen om artikels te lezen. Of alles inclusief. Um, ja, en als je dan inlogt op de, de website, heb je toegang tot alle artikels. Uh, en functies die bij het membership horen. Mm -hmm. um, ja, en dan kun je dus ook altijd meedoen aan leuke winacties. Je kunt bijvoorbeeld boeken winnen, of films, of toegangskaartjes. Uh, dat is hartstikke leuk. Oké. Okay. En, en uh, nou, je hebt een beetje al onder, over de onderwerpen gehad. En ik begrijp dat het dus de onderwerpen zijn niet per maand, zoals dat uh, vroeger bij een papierblad was, maar komen eigenlijk elke week andere onderwerpen aan bod. Klopt dat? Ja, klopt. Ja. Ja. het is allemaal heel. Uh, ja, doordat het dus nu online is, is het ook allemaal veel. Ja. ...is het allemaal veel flexibeler qua ja. content. Uh, wat, er, ja, wat er maar net voorbij komt, als je er snel bij bent, ja, dan staat het zo op de website. Dus dat is wel heel leuk. Leuk, ja. En, uh, afgelopen maand hebben we ook verschillende onderwerpen behandeld. We hadden de Queer Geschiedenismaand. Die werd uh, in maart uh, georganiseerd door ILIA. Mm -hmm. Een uh, LHBT het in Amsterdam. Yeah. Uh, daarvoor hebben we verschillende mensen geïnterviewd. Zoals uh, directeur van ILIA, Lonneke van een hoonaard. Uh, maar we hebben ook twee medewerkers van het Lesbian History Archives in New York geïnterviewd. Leuk. Uh, dat is leuk aan online, uh, dat het online is. Dat kan, je kan uh, heel makkelijk met mensen in contact komen. Ja. Uh, waar we hebben verder ook een rol filmdagen. Een filmfestival die helemaal in teken staat van de plus community. Uh, dat hebben we ook, daar hebben we ook iets over geplaatst. Uh, verder hebben we elke maand een dilemma, een horoscoop en allerlei verschillende persoonlijke verhalen. Dus uh, ja, wat er volgende week aankomt, staat nog niet vast. Uh, mm. Ik kan wel vertellen dat er een langverwacht boek uit zal komen. Ja. Maar ik mag het niet verknappen welke dat is. <laughs> <laughs> dus, uh, en uh, ja. je hebt ons ook geïnterviewd, Ronald en mij, over Rainbow Radio. Wanneer komt dat? Uh... Uh, nou, dat N komt uh, vanavond. Vanavond, vanavond. Vanavond, kijk. Oh. Ja. Nou, uh, ja. en ze allemaal uh, een abonnement nemen en het interview lezen dan. En, um, ja, dat zou heel leuk zijn. Wat ja. zeg je? Dat zou heel leuk zijn, ja. Ja, toch? Dan lees je het interview. En, ja. En, en Dunja, waarom is het blad nodig? Wat, wat is uh, de toegevoegde waarde voor, voor de dames uh, van dit blad? Uh, nou, ik vind zelf het tijdschrift nodig, omdat wij de enige zijn in Nederland die ons echt puur en alleen richten op de lbtq vrouwen. Uh, ik denk ook dat het best wel fijn is voor vrouwen om een eigen soort van space te hebben, want er zijn wel steeds meer tijdsgericht en andere media die het bijdragen aan de representatie van de hele community. Maar wij onderscheiden ons al bijna 30 jaar door ons echt alleen op vrouwen te richten. Uh, ik denk ook dat uh, elke LBTQ vrouw van elke leeftijd op onze website wel één rolmodel kan vinden waar ze in kan herkennen. Uh, ik merk dat ik het zelf ook heel fijn vind. Want ik kende vroeger bijvoorbeeld wel Claudia de Brij, dus wist wel dat zij dan lesbisch was. Maar mm. toch voelde ik bij haar niet echt heel veel herkenning. Mm -hmm. Dat is echt pas jaren later gekomen toen ik uh, Hanna Vals niet zag. In haar rol uh, Anne Plus, lesbische serie. Ja. Omdat zij toch wat meer dezelfde leeftijd is. Een beetje dezelfde kledingstijl. En ik herken wat meer naar gedrag en zo. Dus, ja, precies. Uh, ja, ik ja. denk ja. dat die herkenning voor iedereen heel fijn is... Uh, ja, als je verhalen en ervaringen van andere lbt 2 dus wel leest of ziet, uh, ik denk dat je dan gewoon wat, net wat minder alleen voelt of net wat minder anders dan anderen. Mm -hmm. uh, we krijgen ook regelmatig positieve reacties van lezeressen die dan het scandal blijven zijn of opgelucht gaat zijn of zelf toen herkennen in haar verhaal dat ze op onze website lezen. Dus, uh... Mooi zo. Ja, Omwille van de ja, tijd uh, uh, ja. moet ik verder. Um, ja, ik ik het je had een uit. verzoeknummer. Uh, ja. Wil je... jij uh, zelf aankondigen? Ja, dat is uh, al een tijdje mijn lievelingsnummer. Dit is Silk Chiffon van Moena en Stevie Bridgers. Moi. Lesbian awesome. <laughs> Dan gaan we dat uh, draaien. Heel erg bedankt voor het interview en uh, tot nou, ziens wel. maar weer. Oké. Okay, okay. Dag. Okay. Dag. Dag. Doei. Sundown and feel lifted. Downtown cherry lipstick. Watch your silk dress dan in. Watch it brush against your skin Makes me want to try your line Like life's a ...heb ik nu aan de lijn Eline Zeelen, als ik het goed zeg. Eline, welkom. Dank je wel dat je aan dit interview wil meewerken. Uh, Ronald zou jou interviewen, maar uh, ik ben het geworden, want Ronald is ziek. Die heeft COVID, dus jammer genoeg kan hij hier niet bij zijn. Nou ja, de eerste vraag is altijd, wie ben je, wat doe je in het dagelijks leven... ...en op welke wijze ben je gerelateerd aan de regenboogcommunity? Oké, okay, um, ja, zoals je al zei, mijn naam is Eline Seelen, ik ben 35 jaar oud. Ik ben geboren in België, opgegroeid in Zwitserland. Uh, ik ben nu uh, weer student. Ik doe nu Master Sociologie aan de VU in Amsterdam. Ik heb in de afgelopen tien jaar wel iets heel anders gedaan. Dus ik ben uh, van achtergrond verloskundige. En ik heb de afgelopen acht jaar als humanitaire hulpverlener voor artsen zonder grenzen gewerkt. Overal in de wereld. En uh, ja, nu ben ik dus terug op school. Leuk, ja, het lijkt me een, een, een interessant leven, daar wil ik nog wel meer over horen. Maar ja, nu <laughs> gaat het even niet, want we moeten dit interview doen. Uh, misschien komen we elkaar nog wel een keer tegen. Uh, uh, mooie, mooie, uh, mooie carrière al achter de rug, laat ik het zo zeggen, en uh, bereisd. Um, ja. Nou ja, uh, tijdens de bijeenkomst van uh, de Pride Business Club op donderdag 17 maart in Club Notique in Zandvoort, uh, en, en waar het thema uh, van de komende Pride My Gender My Pride uh, bekend werd gemaakt, uh, deed jij een oproep voor de deelname aan een onderzoek rond de Kanaal Parade. Wat kun je vertellen over dat onderzoek? Dat onderzoek is dus eigenlijk uh, mijn masterthesis. Uh, Pride Amsterdam heeft een oproep gedaan bij de VU om uh, kwalitatief onderzoek te doen rondom de botenparade, dus de canalparade. Omdat er toch hevige kritiek is, uh, niet alleen dit jaar denk ik, maar echt ook wel de afgelopen jaren. Dat het uh, te wit is, te mannelijk. ...dat het nu ook te hetere wordt. En uh, ze hebben dus een aanvraag gedaan... ...dat er iemand uh, kwalitatief onderzoek doet, dat ben ik. En ik kijk naar de botenparade... ...vanuit een uh, sociologisch kritische blik. Dus ik neem het evenement... ...en ik positioneer het op een spectrum... ...van commercieel tot activistisch... ...om met uh, de participanten dan... Uh, ...die meedoen aan de interviews... ...dat die zich kunnen positioneren... ...om dan te kijken van wat is de trend... Uh, en ik zet het evenement in relatie met queeractivisme in Nederland. Dus ik wil eigenlijk kijken van waar staan we vandaag in Nederland. Uh, als we denken over de regenboogbeweging en gelijke rechten en ja, discriminatie, homofobie, al de problematiek er rond. Waar staan we vandaag? Heeft de botenpraten daar een, een invloed op? En zo ja, welke invloed heeft het erop? Um, dus dat is eigenlijk de hoofdvraag. Daarvoor uh, gebruik ik drie verschillende doelgroepen die ik uh, interview. De eerste groep zijn commerciële partners die dus eigenlijk een businessrelatie hebben met de Bootsparader. Of laten we zeggen uh, podiumsbouwers, uh, security, uh, verschillende hotels die meedoen. Gewoon iedereen die een, een zakenrelatie heeft. De tweede groep is uh, participerende groepen, dus bedrijven en organisaties die een boot hebben maar dan ook in gesprek gaan met individuen die op de boten staan, waarom dat ze daarop staan, hoe dat ze dat beleven en wat ze daarin verder nemen uh, naar hun, hun dagelijks leven. En de derde groep uh, zijn vrouwen, tussen de 25 en 45 die ik uh, altijd zoek, uh, die zich als niet hetero identificeren. Dus dat kan lesbisch, queer zijn of bi. Uh, dus, om, om een tegengewicht of een, tegen, um, een tegenstem te horen tegen dat te mannelijk Um, ja, ja. Ja, dus dat, dat is een beetje waar mijn onderzoek over gaat. Ja, oké. Okay. Dat is interessant. Um, maar je, je, je, je neemt in je interview zeg maar niet in principe de, de mensen die staan te kijken mee, de, de toeschouwers. Dat, dat doe je niet. Nee, nee. nee. nee de, toeschouwers, de toeschouwers die er naartoe gaan, daar ga, ga ik eigenlijk vanuit dat die een, een open... Een open positie hebben tegenover de community, maar ook tegenover de parade. Wat ik eigenlijk nog uh, interessant had gevonden om mensen te interviewen die er niet naartoe gaan. Die er wel van gehoord ja. hebben op de radio en tv. Maar dat had dan de scope van dit onderzoek te groot en te breed gemaakt. Dus daar heb ik gewoon echt geen tijd voor. Maar dat zou, nee, dat zou een aspect zijn waar ik eigenlijk best nog wel geïnteresseerd zou zijn om, om daar wat dieper op in te gaan. Ja, dat begrijp ik. Ja, ja. Ja. Uh, nu is er uh, vrij recentelijk een onderzoek geweest uh, over de Pride Amsterdam. Uh, en volgens dat onderzoek uh, wat uitgevoerd is door VLOZ in opdracht van de gemeente Amsterdam. Uh, en volgens dat onderzoek vinden een groot aantal de deelnemers van het panel dat de vaartocht over de grachten helemaal moet worden opgedoekt. Het evenement, zo vinden zij, is veel te commercieel geworden en draagt... Uh, Anders vroeger weinig bij aan de emancipatie van de doelgroep. Al dus de interview en parool van 25 maart, jongsleden. Wat is jouw reactie dan? Uh, ik heb dat onderzoek gelezen en ik heb ook het artikel gelezen. En ik kan begrijpen dat bepaalde uh, groeperingen binnen de Regenborg Community zich niet kunnen vinden in de feestelijke uh, atmosfeer van, van de bootpraden. Um, als je ergens anders staat in jouw vrijheids of bevrijdingsproces of zelf-identificatieproces... ...dan kan ik wel inzien dat het, niet, dat het niet overeenkomt. Maar met het argument dat het weinig, weinig bijdraagt aan de emancipatie van de doelgroep... ...daar ben ik het denk ik niet mee eens. Omdat ik uit mijn interviews heel andere feedback hoor van andere mensen... En ik denk ook dat ik het een beetje kort door de bocht vind om het zo, uh, om zo naar te kijken. Want er zijn veel meer niveaus en veel meer lagen waarop, waarop volgens mij heel die week inspeelt. Dus van het begin van de Pride Walk heel de week dan met al hun activiteiten. Maar ook de heeft heeft een invloed op zijn eigen manier. En ik denk dat dat toch niet te onderschatten is. Daarom dat ik dus ook dat onderzoek doe, omdat ik juist in die lagere niveaus wil gaan kijken. Want ik, ik heb gezien, of ik zie, dat op microniveau, dat er altijd nog wel een bijdrage is. En juist, ik denk juist de sterke kant, de sterke kant van de boterparade is juist dat feestelijke. Is dat iets lossere, dat minder serieuze, activistische, strijdende. Maar ik begrijp heel goed dat bepaalde groeperingen zich daar niet in kunnen vinden. En, en ik probeer ook met, deze, met die groepen in, in contact te komen, omdat ik juist ook naar hun wil luisteren, om te begrijpen wat, um, wat hun, hun ideeën en hun denkbeelden erachter zijn. Over de commercialisering, ja, er zijn uh, heel veel meningen over, en ik denk ook wel dat het een beetje een discours geworden is, uh, de commercialisering. Het is mainstream geworden, dat denk ik wel. Is dat slecht? Ja, dat voegt misschien wel toe aan de normalisering, want dat is uiteindelijk toch het doel, dat we ja. niet meer Apart en van de ander praten, maar dat we juist een normale samenleving hebben waar iedereen gewoon een deel van is. Dus ik, ik denk dat de mainstream en het mainstream aspect van de boterpraten ergens ook weer een, een positieve kant kan hebben. Te commercieel, ja dat is dus een argument, maar alle evenementen denk ik die groot worden en, en die mainstream worden, hebben er is een commerciële kant. Dus mijn vraag, ook daarom dat ik dat spectrum gebruik, omdat ik, ik wil begrijpen wat ze daarmee bedoelen te commercieel. Want iedereen heeft er eigenlijk een ander idee over. Ja. Dus ja, dat is, um, dat is een ander aspect waar ik eigenlijk naar kijk. Ja, ja, dus juist, juist die, die uitspraken die dus gegeven worden, dat wil jij onderzoeken wat, ja. in hoeverre dat dan ook echt zo is. En, en, ja, of inderdaad heel specifieke bepaalde doelgroepen die daar, die daar onder vallen. Ja. Oké, okay, interessant. Dus je gaat eigenlijk nog wat dieper op wat er al onderzocht is. Ja, inderdaad. Ja. Nog, een, ja. nog een niveau lager. Ja, precies, ja. Nou, mooi. Uh, met het onderzoek dat je gaat uitvoeren uh, is in het kader van de afronding van je studie aan de vuur, wat je verteld. Um, wat hoop je dat het onderzoek kan bijdragen nu de bevindingen uit het rapport van FLOOS bij de gemeente op tafel ligt? Um, ja, Dus wat ik daarnet ook al zei, dat, dat we een, niveau, dat een paar niveaus dieper gaan kijken naar het effect van, van de botenpraden of dat het nog een plaats heeft in het hedendaagse Amsterdam... wat de plaats is, of in het hedendaagse Nederland... waar het dan toch misschien... Ja, op, op dit, op microniveau toch nog een invloed heeft op die emancipatie, op dat, op dat strijden voor gelijke rechten, gelijke, ja, acceptatie, maar meer zegbaarheid, integratie. zekerheid sowieso. Ja, zeker. ja. Um, Nu ook dat er dus heel veel stemmen zijn, of, of, of heel veel cijfers ook zijn, die laten zien dat discriminatie tegen, of homofobie, dat het gewoon terug aan het stijgen is, denk ik dat het juist, een goede discussie is of een goed platform is om, om met elkaar erover te praten. Van waar staan we? Wat gebeurt er nu juist? En waar gaan we naartoe? Dus ik hoop dat mijn onderzoek de stem geeft aan, aan mensen die anders misschien niet gehoord zouden worden door de gemeente. Net zoals ik al zeg: commerciële partners of, of de, de, de, de stillere stemmen misschien van die vrouwengroepen die minder luid schreeuwen dan andere groepen. Dus ik, ik, ja, ik probeer toch wel. ...een platform te bieden om andere informatie er nog bij te brengen... ...om, om een gehele plaatje te krijgen. Ja, voor de gemeente ook een duidelijker plaatje misschien... ...dat het ja, niet wel eenzijdig is. Ja, ja. ja, dat is mooi. Um, nou ja, wat heb je nodig om het onderzoek te kunnen, te kunnen uitvoeren? Kunnen we daarvoor een oproep doen uh, ja. nu op de radio? Dat, uh, dat gaat zeker. Ik denk mijn eerste oproep zou dus juist zijn... ...dat die groeperingen die vinden dat het zou moeten stoppen of dat het niet meer nodig is. Ik zou heel graag met hun in gesprek zijn, gaan. Ik zou heel graag met hun een interview doen om juist hun stem te horen. Dieper in te gaan op, op hun kritische kijk eronder. Beter te begrijpen van hoe ze het dan misschien hoe ze het zien wat, wat, wat hun nodig hebben. Want ik denk dat, dat er ergens een unmet niet is. dus een, ja, iets, een, een, een, ja, iets dat ze nodig hebben dat niet bevredigd wordt hoe het nu gebeurt. Dus ik zou naar hun heel graag luisteren. Uh, en uh, de de moeilijkste groep die ik moeilijk vond... van mijn drie doelgroepen waar ik het net over had... om te, te bereiken zijn dus vrouwen... die zich niet als hetero-identificeren. Lesbische ja. vrouwen, biseksueel, queer, non-binary. Omdat, ja, ik weet eigenlijk niet waarom. Uh, ik heb echt uh, veel dingen geprobeerd. Ik ben op uh, dating-apps gegaan. Ik ben gaan flyers ophangen in uh, lesbian bars. Dus als er vrouwen zijn tussen de 25 en 45 jaar oud... die minstens één keer bij de boterparade geweest zijn zelf en zich uh, als iets anders identificeren dan hetero, dan mogen die uh, zich altijd bij mij melden. Zou heel fijn en zijn. hoe kunnen ze zich dan bij jou melden, is de vraag natuurlijk. Uh, ik denk dat het makkelijkste is via mijn e-mail. Je e-mail? Ja? ja, dat is I.celen c-dubbel-e-l-e-n, at student.vu.nl ja, dat ja. is denk ik de makkelijkste manier hoe ze zich bij mij kunnen melden. Of via jullie en dan uh, geven jullie mijn liefde. Ja, precies. Door. Dat kan ook altijd. Uh, dus nogmaals, uh, als je uh, vrouw bent tussen de 25 en de 45 jaar... ...je hebt minstens één keer meegedaan aan de botenparade... ...als toeschouwer of als deelneemster, als deelneemster? Alle twee. Allebei. Nee, maar alle twee. Gewoon okay. toeschouwer mag ook. Je moet ge okay. gewoon er zelf geweest zijn ja. en het zelf... Ja. In eerste Meegemaakt, eerste, dus niet ja, via via viakkoord hebben. Nee. Nou ja, stuur een mailtje naar i.celen met C-E-E-L-E-N uit student.vu.nl. Ja. Klopt dat zo? Klopt. Ja, dat klopt. Oké, okay, nou wat is de planning? Uh, wat, wat, wanneer zou je rapportage eventueel verschijnen? Um, ik ben nu dus bezig met datacollectie en ik hoop eigenlijk dat ik toch ergens midden april, begin uh, mei. Dan kan alles uitgewerkt hebben van datacollectie en dan kan ik beginnen schrijven. Het, uh, het eindverslag moet, de deadline is 24 juni, dus tot dan heb ik tijd om uh, mensen erbij te halen en het aan te passen en het uit te werken. Mooi, nou, midden in de in Pride Maand, zeg maar. Het <laughs> dus, <Yeah. laughs> is niet de Pride Amsterdam, maar juni is wel de Pride Maand. Yeah. Dus, ja. Uh, yeah, yeah. uh. Nou, hartstikke mooi, ik ben benieuwd en, uh, en uh, wens je heel veel succes. Maar heb jij zelf nog iets uh, toe te voegen aan dit interview? Um, nee, uh, ik denk dat ik. Uh, oh, ik heb denk ik de eerste vraag niet beantwoord hoe ik uh, gerelateerd ben aan de regenboogcommunity. Community. Oh. Uh, ik ben zelf een ally, dus ik zie mezelf niet per se deel, maar ik ben altijd heel welkom ontvangen uh, door de regenboogcommunity. En uh, het is ergens wel ook wel een thuis. Um, dus ik vind het ongelooflijk fantastisch om met al deze mensen in gesprek te gaan en naar hun verhalen te luisteren. Um, ja. Dus ik heb er eigenlijk gewoon heel veel plezier bij om dit onderzoek te doen. En uh, ik vind het heel fijn... Dat ik dit mag doen en dat iedereen of toch heel veel mensen gewoon open zijn om bij mij te praten en uh, dat het gewoon heel leuk is en dat ik mij ergens wel een beetje bij de community horende voel dan op een L.I. niveau. Mooi. En had je ook nog een, een, een uh, verzoeknummer ingediend en dat moest ja. je zelf aankondigen? Ja, het volgende nummer is van de Rolling Stones en het is Painted Black. never to come back I see people you turn their heads And quickly look away Like a deep ball, baby It just happens every day I look inside myself And see my heart is black I see my red door I have it into black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 een heerlijk nummer is het heerlijk toch nummer. weer, hè? Ja. Rolling Stones, Painted Black. Ja, nou, eigenlijk uh, Painted Colors, toch? Ja, ja, ja. Maar ja, als ze dan toch uh, over colors hebben, is black ook een color. Ja, dus nee, dan, uh, en als je nee. alle kleuren bij elkaar gooit van de regenboog, als het verf is, dan wordt het zwart. Ja, ja, dat is ook alweer zo. Ja, dat is een goede. <laughs> Hartstikke oh. goed. Nou ja, ja, het interessante het? interview net met uh, Eline Selen. Ja. Ja. Uh, ook wel inspiratie voor mijn column zometeen in twee uur, want die gaat ook over de ontwikkeling van de Kennel Pride. Nou, oké, uh, dus uh, zeker aandacht daarvoor. Ja. En wat hebben we nog meer zometeen aan uh, Anja? Nou, we hebben een interview met, uh, met Frankie Voss, dus, En er is ook een onderzoek gedaan naar de acceptatie van LHBTI's in Sandam. Uh, en dat is ook interessant, en daar gaat hij ook het een en ander okay. over vertellen. Dus uh, een, ja. een heel uh, lokaal uh, initiatief. Uh, en uh, ja, uh, lokale industrie door de gemeente staan dan. Ook eens, ja. Dus, en, interessant. Uh, en meer, in de laatste seconde, wat vind jij van de parade? Ja, ik, ik vind het goed dat het er is. Ik denk alleen wel dat het ja, meer een, ja, een feest is dan dat het inhoudelijk misschien iets toevoegt. Dat is wellicht wat controversieel, maar. Zoek het zien. Ja, dat, ja, kijk, zaterdag is het feest. Hartstikke goed. Kijk.